NCRV, Casa Luna, Frank Dumas. Welkom terug bij de NCRV. We hebben in het eerste uur Rick Gerritsen te gast gehad, intensivist van het Medisch Centrum Leeuwarden, over uh, doneren van organen. Nou is orgaandonatie een ingrijpend onderwerp. Ik wil graag in dit uur praten met jou over ervaringen met orgaandonatie. Heeft u als naaste wel eens moeten beslissen over orgaandonatie? Hoe heeft u dat ervaren? Heeft uw kijk op het leven en dood veranderd? Dat soort verhalen wil ik graag horen. 0800-1121, eh, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Stuur een mail naar NCV.nl Twitter en kan hashtag Kazaluna of hashtag 0801121 0801121 Mevrouw van Bentum, goede Ja, ik ben de moeder van Michiel die twintig jaar geleden een hersenbloeding kreeg op zijn zeilschip in de Engelse wateren. Hij is toen naar Colchester overgebracht en ik kwam daar in het ziekenhuis. Wij zijn daar naar de hand zoek ook gekomen. En het eerste was dat ze aan ons vroegen mag: Michiel donor worden. Ja. Donor zijn. En dat zeiden wij natuurlijk direct ja... want hij had altijd als een papier uh, had hij zo ingevuld. Wij hij had een vriendin, daar was hij tien jaar mee samen. Maar gelukkig vond hij het ook goed... want dat was natuurlijk uh, een bezwaar geweest anders. Ja. En wij hebben het verder zo fantastisch mooi gehad. Want Michiel werd, omdat hij donor was... Nog langer, ik heb hem gelukkig ook nooit dood gezien. Hij zag er als een, ja, heel fantastisch goed uit. En werd natuurlijk, wat die meneer ook zei, beademd. En dat, dat duurde net zo lang totdat die donors, die daar van over, overal vandaan moesten komen. Want hij heeft al zijn, alles wat ze konden gebruiken, hebben ze gebruikt. Behalve zijn longen, want hij had gerookt en die konden ze niet gebruiken. Ja. Dus het was eigenlijk helemaal, ik vond het helemaal niks naar, eigenlijk... maar, maar uw zoon uh, leefde nog wel toen hij ja, aan de wal kwam? Nee, we hadden zo zware hersenbloedingen gehad en daar eens s'nachts schijnbaar we weer hele zware hersenbloedingen, dat er geen, geen redden meer aan was. Nee. En toen hebben die artsen natuurlijk ook met ons er allemaal over gesproken dat het natuurlijk helemaal hopeloos was. Ja. Dus hij had echt hele zware hersenbloedingen gehad. Het was echt, echt hopeloos. Maar hij, hij is aan, aan, aan de apparatuur, aan de beademingsapparatuur gegaan? Ja, ja natuurlijk. Ja, ja, hij, hij is toen, toen aan land direct daar, natuurlijk, en direct daarin behandeld. Hij zag er als blozend en wel. Het dat, dat, dat was gewoon als, als... Hij leefde gewoon, ja. Dat lijkt me voor een moeder bizar. Nee, het, het was begin. heel mooi. Ja? Ja, ik heb hem natuurlijk ook nooit dood, dood, dood gezien. Nooit. Nee. nee, en, en de ander ook niet, zijn vriendin niet. En mijn andere kinderen zijn allemaal gekomen. En mijn man en, en die familie van die vriendin, dat waren, die, dat waren, die kwamen uit Frankrijk, dat waren Fransen. En we hebben met z'n allen in dat ziekenhuis, allemaal mogen logeren. Allemaal van niks, de Engelse ziekenhuizen zijn fantastisch. Het was dus allemaal staatsziekenhuizen. We hebben daar, nou, het was gewoon, elk jaar klinkt heel gek, een soort vakantie. En toen is hij daar gecremeerd... En, en en en die as hebben, hebben ze natuurlijk weer op, op de zee met die boot terug. Hebben die anderen hebben ja, niet, niet dezelfde dag na, na, na een maand hebben ze die boot weer opgehaald. En, uh, en toen is Michiel op, op de zee is hij dan verstrooid. Ja, ja. Maar het ergste, ja, wat, wat, wat, wat ik wou nog iets zeggen. Wat uh... Ja, je... ja, het, het, en ja, toen heb ik dus de brief gekregen van, uh, want toen zei ze, wil je na de hand nog iets erover horen? En ja. ja, de hele woorden natuurlijk nee, maar ik zei, ja, ik wil wel wat horen, wel niet. Nou toen heb ik dus brieven gekregen en één brief was van, van die jongen, die, die schreef er is geen dag dat ik niet aan mijn donor denk, want daar heb ik kunnen trouwen, daar heb ik kinderen kunnen krijgen. En, daardoor... ja. en wat voor organen had hij van Michiel gekregen? Ja, ik denk uh, dat, dat, dat dat nieren waren. Oké. Okay. Ik, denk ervan, maar ik, ik heb ook allemaal nog een ander brief gekregen... waar ze precies inschreven wat er allemaal met die organen was gebeurd. Maar niet, uh, niet aan, aan wie, maar gewoon dat dat was gebruikt. Ja, voor, voor, die, die, die heb ik nog. Het, was, het, is, het is 21 jaar geleden, hoor. Ja, maar, maar u zegt, het, het, het, was, het was goed, het was mooi. U heeft nooit dat oh, als, als, als... Ik, ik kan nee, me voorstellen nee, maar, dat... Ik, maar ik, ik, ik, ik, ik vond het zo, die idee, Michiel leeft door gewoon. Ja. Die leeft overal door. Zijn hart is natuurlijk ook gebruikt. Ja, van alles, alles, zijn ogen, weet ik wat, warmvlies uh, natuurlijk en zo. Ik, ik, ik, ik, heb, ik heb het juist, en toen heb ik het ook direct aan die donor dingen verteld. En, en ik ja, ik wilde reclame voor maken, bij wijze spreken, maar daar hebben ze helemaal niets aan gedaan. Een heel klein advertentje, een keer ergens, heel klein berichtje gestaan. Ja, hoe oud was uw zoon toen hij overleed? 31. toch, zeg. Ja, maar ik, ik, heb, ik heb het toch... Uh, nee, het. Uh, ja, het, het was ook echt, echt Michiel, het was avonturier, die had al zo vreselijk veel gereisd en zoveel bijzondere dingen meegemaakt, dat, ja, het, het was helemaal in zijn lijden. Ik heb idee, nu zou hij zeggen, zit je er nou nog over te praten, zou hij dan tegen mij zeggen nu. Ah, ah, ah. Ja, want hij had ook zelf daarvoor nog wel meegemaakt, dat er een vriend in mijn auto-ongeluk was overleden. Hij heeft altijd, hij altijd hele bijzondere dingen mee, en dan was hij ook heel, ja, het is gebeurd mama, het is klaar, vooruit. Ja, ja. Zo, zo is het leven. Uw man is ook overleden, onlangs? Ja, die, die, is, die is 82 geworden. Ik ben ook al 83, dus. Oh, dat is ja. ab, ab, absoluut niet te horen, voor... nee. dat kun je dat kunt horen, maar. Nee. Ja. In, de, in de dingen van. Ja, want ja. uw man wilde wel doneren, wellicht? Ja, tuurlijk, maar met, ik, ik, hij kwam binnen, had ook een bloed, Maar Toen zei die dokter: nee, dat doen we helemaal niet. Dat is dat, dat, dat komt niet meer aan vragen. Want ik dacht misschien nog huiden of zoiets iets dergelijks of iets dergelijks huid maar... of ja, maar door de leeftijd is het dan ja, niet meer. Ja, nee, ja, het nee, klinkt een nee, beetje cur, dus maar niet bruikbaar. voor de Toen heb ik direct nou, nou mijn papier ook maar verscheurd. Die ik in de kastjes had liggen. Ja. Dat had ik denk wel altijd in, in, mijn, in mijn portemonnee zelfs zitten. Ofzo, ja. Maar is dat een harde leeftijdsgrens, weet u dat? Ja, ik weet het niet. Moet het aan die dokter zeggen dat ik net op de radio is geweest? Ja, ja Rick Gerritsen, ja, ja. Die, die is helaas niet meer hier. Oh, is hij er niet meer? Nee. nee. Maar goed. Ja. Dank voor uw, hoor, ja. dank voor uw ja. verhaal. Ja, ik hoop dat er meer mensen ook kan. Ik begrijp, ik begrijp niet dat die mensen er bezwaren mee hebben. Ik, ik begrijp het echt niet. Ja, nou ja ik, ik, ik, ja, ik denk dat veel mensen ook bang zijn dat hun lichaam echt letterlijk onder hun vandaan getrokken wordt of zo. Ja, uh, maar goed, als, je, als het over jezelf dat gaat, je dan. dan... Van die onzin, dat vind ik echt onzin. Ja, nee, uh, dat dank, dank voor uw mevrouw, ja, van met u. Ik, vind, ik luister altijd naar Casaloenen. Ik heb u. al met Mieke van der wij ook al een keer een gesprek gehad. Oké. Okay. Dank u, ja, dank voor het bellen. Success, en dank, met, uh, dank u wel ja, en dank voor het luisteren, uiteraard. De eerste uur was Rick Gerritsen te gast. We hebben het over orgaandonatie en uw ervaringen met orgaandonatie. Uh, daar willen we het uh, graag over hebben in dit uur. Heeft u er wel eens mee te maken gehad? Heeft u wel eens in de situatie gestaan dat u uh, mee moest praten of mee moest denken? Of heeft u het meegemaakt dat een geliefde van u uh, inderdaad de organen ging doneren? Maar ook over de keuze van die wel of niet doen... wil ik het graag met u hebben in dit uur van Caseloena. 0801121. dat is ons telefoonnummer. En waarom hebben we het erover? Um, het kabinet moet bezuinigen, fors bezuinigen. En een van de manieren is dat de minister van Gezondheid... wil uh, gaan kijken of uh, um, er wellicht ook minder voordichting gegeven moet gaan worden. Voordichting bijvoorbeeld zoals deze. Ja! Ja. Nee. Ja. Ja. Ja. Nee. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nederland heeft meer orgaandonoren nodig. Ben jij er alleen? Ja. Ja of nee. Goed, dit soort spotjes worden er nu uitgezonden. Het Bedoeld om donoren te werven uiteraard. En om ja te zeggen als het gaat om het invullen van een donorcodicil. We hebben het over de beslissing over orgaandonatie. Wat zou u daarbij doen? Wat heeft u besloten? En heeft u er wel eens mee te maken gehad met zo'n situatie? 0800 1121. Dat is ons telefoon. Maar stuur een mailtje naar kazeloenen.ncv.nl of twitteren kan. We gaan muziek draaien uit de jaren 80. Lang geleden alweer. De Stranglers met de Golden Brown.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 golden brown Golden brown, fine temptress. through the ages she's heading west Far away, stays for a day, never Daarover hebben we het in uh, dit uur van Kazeroen Heeft u er wel eens, uh, heeft wel eens moeten beslissen over orgaandonatie... Uh, en wat voor ervaringen heeft u daarmee. Henriette, goedenacht. Hallo, goedenavond. Uh, ik wou reageren op uw programma. En uh, de vraag was zojuist van die mevrouw... wat is de leeftijdsgrens? Ja. En dat is 75 jaar. Oké. Okay. Mijn man is in eind 2009 overleden... Maar we kregen wel direct de, de vraag, hij was 75 jaar, of wij dus iets wilden afstaan. En dat vond ik goed. Maar de huid is dus dan te oud. Ja. Maar het hoornvlies van de ogen, dat was wel goed. Oh, okay. Dat hebben ze genomen. Ja, Ja. En, en, en, want de, de, de, alle andere organen die zijn dan te oud... Ja, ik, hij is dus helemaal niet ziek geweest. Hij kreeg dus een, uh, een aorta-bloeding. En dus het was... Uh, nou ja, hij was eigenlijk met één of twee uur was hij uh, dood. Ja. Zo uit het volle leven. Dus hij was ook kerngezond verder. Dus uh, daar lag het niet aan. Maar ja. het is dus echt de leeftijd waar ze naar kijken. Gaf het uh, u een goed gevoel dat nog, nog een klein stukje van uw man doorleefde? Um, um, aanvankelijk niet, maar later toch wel. Was ik toch wel uh, blij dat er dus nog iemand nou ja, van profiteren kon. En, ja. en waarom zegt u aanvankelijk niet? Nou, omdat de, het, het moment zo, zo vreselijk uh, moeilijk was... Uh, om op, op een, uh, zo plotseling van iemand afscheid te moeten nemen. Ja. Dat mij alles ontnomen werd... En, dan gun je het eigenlijk een ander niet. Laat ik het maar zo zeggen: dat was het moment. Maar later dan kom je weer tot jezelf. En dan denk je: ja, het is toch wel mooi dat uh, een ander ook nog profijt ervan heeft. Heeft u nog met uw man kunnen praten in die laatste fase? Helemaal niet. Nee, we nee. hebben helemaal geen afscheid kunnen nemen, niks. Het diende zich aan en toen was het eigenlijk al te laat. Ja, hij zat gewoon, uh, hij had morgens nog een fietstocht gemaakt en uh, we hadden helemaal geen idee. En hij, hij ging eventjes, uh, zat de Elsevier te lezen in de kamer op zondagmiddag. Toen zei hij, er gebeurt iets in mijn lichaam, maar ik weet niet wat. Ja. Heel raar. Hij zegt, er ben ik een beetje benauwd in mijn keel. Nou... Ja, maar ik dacht dat is natuurlijk een hartinfarct. Dus we hebben 112 gebeld en die, die hebben hier gezeten en die hebben hem nagekeken. En die zei alleen dat de bloeddruk zo uh, laag was. Maar ja. verder vonden ze geen reden om hem naar het ziekenhuis te brengen. En die zijn weer weggegaan. Oei. En toen later, even later toen ze weg waren, zei die: Ja, ik krijg het toch wel benauwd. Het, het is toch wel, nee, het is toch niet in orde. Ja. Inmiddels had ik mijn dochter gebeld en die zei... oh, je moet geen risico nemen, maar hij moet onmiddellijk naar het ziekenhuis. Er is dus wel iets. Ja. En uh, nou, toen is hij dus daarnaam, ging het toch wel vlug dat hij uh, zich niet meer lekker voelde. Toen zijn ze, is hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar hebben we nog een hele tijd bij hem gezeten tot s avonds, een uur of twaalf. Toen lag hij daar nog steeds op de eerste hulp. Ja toen zegt hij zit je daar nou nog, ga toch naar huis, je moet naar bed. We gaan naar huis, ik ga ook slapen. Nou, ik zeg nou goed, dan gaan we maar naar huis en kom ik morgen gauw weer mee terug. Ja. En dat we uh, ze waren nog net thuis en toen kwam het bericht dat uh, het was al te laat. Ah. Oh. Oh. Het gaat heel snel. Ja. Aanuris, maar dat is uh, ja en dat is heel moeilijk voordat je daar ja, overheen bent eigenlijk, ja. als iets zo snel gaat. Ja. Je leven is nog actief en prettig en alles, en dan ben je alles kwijt. Ja, dat is heel moeilijk. Ja. Nou, ik, ik, ik, wil, wil, ik kan u alleen maar hartelijk danken dat u dit wilde vertellen. Ja. En het is een jaar geleden, dus ik kan me voorstellen... dat uh, uh, het leven niet gewoon doorgaat na een jaar. Nog niet, Nee, nee. nee. Goed. Helaas niet, maar ja, je moet iedere dag je best doen. Dat is het, beste wat je kan, het enige wat je kan doen, ook misschien wel. Ja, goed. Dank u wel en, en veel sterkte. Goed. Dank u zeer. Hartelijk dank. Dag. Ja, dag. We hebben het over uh, orgaandonatie. Heeft u uh, daar wel eens mee te maken gehad? Bel ons op 0800 1121 of een mail naar kazeloenen.ncv.nl. Mevrouw Boermans, goedennacht. Ja, goedennacht. Wat heeft u meegemaakt? Ja, wij, uh, vier jaar geleden toen is mijn, heeft mijn zus die heeft een zeer ernstig auto-ongeluk gehad. Ze was 49 jaar. En uh, ja, die heeft dus, uh, dat was op Goede Vrijdag. En uh, op de tweede paasdag had, was ze dus hersendood. Ze is, uh, heeft drie dagen op die zee gelegen. En uh, ze, was dus, uh, ze had donor, uh, En Daar was ze ook altijd heel open over. Mm -hmm. Had ze ook met uh, mijn zwager. Uh, nou, dat hadden ze ook allemaal goed doorgesproken, zeg maar. Dus het was helemaal bekend. Alleen zij zei altijd. Want ik hoorde net de arts. Uh, ik hoorde u ook zeggen over het hart, hè. De ziel in het hart. Mm -hmm. Maar zij zei dus altijd: van. Uh, ze mogen alles van me nemen, zei ze. Behalve mijn ogen. Dus uh, ja, haar ogen die, uh, die mochten niet gedoneerd. Het hoornvlies, met name. Ja. Nou ja, het hele ogen, de, de, de, de ogen moesten gewoon blijven zitten, zei ze. Maar uh, wat ik wou zeggen is dat wij. Uh, ontzettend goed, ook mijn, haar man dus, mijn zwager, uh, ontzettend goed uh, begeleid zijn ook. Uh, de hele procedure ook, hoe het allemaal ging. En, uh, uh, nou ja, op een gegeven moment, dan, toen was ze echt hersendood. En uh, nou, toen is ze dus naar de operatiekamer gegaan. En mm -hmm. dan kwam de transplantatieverpleegkundige, die kwam ook... Ons iedere keer op de hoogte houden van nou, nu is het hart uh, of, of nu zijn de nieren eruit, uh, nu is het leven eruit. Nou, zei ze, nu moeten jullie zo kijken, want nu gaat haar hart die gaat met de helikopter weg. Dus, nou, dat, dat was heel, heel emotioneel, moet ik zeggen. Ik wou niet zeggen, dat lijkt me dat, is, echt, dat, is, dat is, Ja, dat is... De, maar, maar, maar, maar mijn zwager, die was, die was heel trots op zijn vrouw, op mijn zus dus. Die zei van, nou, dat is geweldig die, wat, je nou, wat je nou nog voor andere mensen doet. Ja. Maar ja, we zijn ontzettend goed begeleid. Maar Alleen... dat, dat, dat, dat continu bijpraten, van we doen nu dit, we doen nu dat... Hoe heeft u ja, dat, dat, dat, ja. dat, dat, dat... Dat kon u hebben op dat moment? Ja, wij, wij, vonden, dat, wij vonden dat wel heel... Ja, prettig is, is het juiste woord niet. Maar het is niet zo van... Uh, ze wordt weggereden en er wordt maar van alles met haar gedaan. En, ja. en, en, en wij zijn buiten spel gezet of zo, hè? Ja. Dus je, je, wordt, je wordt er echt bij betrokken en... Uh, ja, misschien dat andere mensen dat, uh, dat, dat vervelend vinden. Maar uh, ja, wij hadden zoiets van, goh, uh, ja, wij vonden dat wel, uh, wel fijn. En, en uw, uw en, moeder, en uw vader, ook, die, die leefde nog? Mijn vader, die, nee, mijn vader leefde. Mijn moeder nog wel? Mijn, mijn moeder wel. En, en dat, dat vond ik ook heel uh, typerend. Dus net wat die dokter zei van de kinderen, dat had mijn moeder dus ook van, ja maar ze voelt nog zo lekker warm. En, uh, en ze had het nog en zo. Dan moest ze echt zeggen, nee mama, maar dat doet je machine. En, uh, ja. Dus voor mijn moeder was het wel heel moeilijk. Die, dat, dat, het, het, het, het, het, het begrip hersendood, dat, dat vond zij ook heel moeilijk, zeg maar. Ja. Dus dan, dan moesten echt haar van overtuigen van nee, man, ze is echt overleden. En, uh, en wat die mevrouw net zei, die heeft haar zoon dus niet dood tussen aanhalingstekens gezien. Maar uh, toen, ons, dus, toen ze helemaal klaar waren met de operaties en zo, toen uh, is ze gewoon teruggegaan naar de IC. Toen hebben de verpleegkundigen, die hebben haar, want haar haar zat nog helemaal onder het bloed. En uh, van die ongelukken en zo, toen hebben ze haar haar netjes gewassen. En ze hebben uh, heel... Uh, nou, en toen mochten wij binnenkomen. En toen, toen lag ons Rie daar gewoon. En ja, we mochten haar aanraken. En je kon helemaal niet zien dat er daarna gesleuteld was. Ja, ja, ja, ja. Dus ja, dat vond ik dan voor mijn moeder was dat dan van... Nou, nu, ja, nu, is, ze, nu is ze... Ja, ze is toch echt dood nu, ja. ja. En, en, nu echt overleden. En, en toen kon ze ook accepteren? Ja, ja, nou ja, goed. Uh, ja, ja, ja, ja, min doen. of meer wel, ja. Maar... Uh, Nee, ik moet zeggen dat het, uh, dat het vanuit het ziekenhuis heel goed begeleid is, hoor. En ook, we mochten dag en nacht, we mochten continu bij haar zijn. En er waren ze geen, geen uh, nou, de, de buren, iedereen mocht, mocht komen. Het was ook niet van, nou, zoveel mensen of zo. Maar uh, nee, we mochten in en uit lopen, we werden goed verzorgd, dus... Uh... Hmm. Hey, heeft u nou een donorkodisiel ingevuld? Nou, <laughs> dat twijfel ik nog over. Maar goed, daar heb ik mijn persoonlijke redenen voor. Maar kunt u dat uitleggen, waarom niet? Want u heeft dit met uw zus meegemaakt. Eh. Ja, ja, ja. Ja, nou ja, goed. <tiek> ja, ik zie de andere kant ook namelijk. En uh, ja, dat vind ik soms, uh, daar heb ik soms wel eens moeite mee. Maar wat is die andere kant dan? Uh, nou ja, ik ben verpleegkundige. Dus, uh, en... Uh... Ik werk ook met transplantatiepatiëntjes. Uh, ja. En, uh, ja, nou ja, goed. Uh, dus, dus, ja, wat goed gaat, dat zien wij niet. En wat niet goed gaat, ja, dat zien wij dus wel. En, uh, ja, er is dan uh, wel heel veel ellende, moet ik zeggen, hoor. Met afstotingsverschijnselen en bijwerkingen. En, uh. Dus ja, ik ben daar voor mijzelf nog niet helemaal over uit. Ik, ik geloof dat ik dat, dat ik dat begrijp, eerlijk gezegd. Ik geloof wel ja. dat, dat ik dat begrijp. Ja, dat is, dat is, ja, dat is heel moeilijk, hoor. Je, je, hebt, je krijgt ook de achterkant van de motorkamer te zien, zeg maar. de ene kant de dan, dan zien, uh, zeg maar. help, je, help je mensen. En aan de andere kant denk je, ja, in hoeverre help je mensen, hè? Maar goed, ja, dat ik, er is ook een percentage wat heel goed gaat. En dat zien wij dan niet, natuurlijk. Ik neem aan dat het een heel groot percentage goed gaat, toch? Ja, dat percentage weet ik zo niet uit mijn hoofd. Maar uh, ja, wij zien alleen de, de, de patiëntjes die... Uh, ja, die complicaties krijgen, zeg maar. En uh, ja, nou, daar heb ik soms wel eens moeite mee. Ja, ja. Ja. Maar zoveel moeite, dat, dat dat een reden is om het niet te doen? Ja, nou ja, ja precies. Daar, daar zit ik wel eens soms over te twijfelen. Zal ik het wel of zal ik het niet doen? Nou ja. Dus, uh, het is toch ja. erg belangrijk om het al maar Ja, goed. Nou ja. ja. ja. Dank. Maar dat wou ik, ik wou dus even zeggen dat de, de, de, de, de, de, de, de, de procedure op zich en, en hoe dat allemaal gaat, nou dat gaat allemaal heel correct. En, en ja. Het is niet zo dat, dat je je familielid kwijt bent en dat je die dan niet weer ziet Ja, het klinkt als een warm pleidooi voor, maar dan, ja, dan, dan, ja, dan kom je toch de twijfels ja, hoor, weer Maar Mensen op. die daar, die moeten dat beslist doen. Die, die zeggen van nou, ik wil donor worden, die moeten, dat, uh, die moeten dat beslist doen. Ja, maar dat is precies het verhaal. Iedereen is. Wat, wat, wat zei Rick Herzendt, die uur? Gaf 90% van de Nederlanders op straat is voor. Ja. Maar niet per se zijzelf. Dus dat. dat... <lacht> u, u bent een goed voorbeeld daarvan, vrees ik. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, maar... Dank, uh, nou, dank dat voor het bellen. Mijn verhaal eigenlijk. Goed. Ja? En een hele prettige avond, nog. Dank ja. u wel. Oké, okay, fijn, Dag. dank u. Dag. En de anderen een droom. Ooit hadden we een beentje, maar dat kwam niet van de grond. Wat ons samenhoudt, is meer nog wat ons scheidt dan wat ons bindt. Het gaat van introvert naar septisch tot een gulle grote mond. En we lachen om elkander als de avond daarom vraagt. En we geven lik op stuk aan wie de humor niet verdraagt. Niet voor de hand liggende vrienden in een wekelijks vast decor. Maandagavond op de Nieuwmarkt in Café L'Étoile Stormvogels in het stamcafé. een stamcafé. Eén avond zonder kut TV. We halen ze het mooie tijden terug en wees samen.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 in de kammen staan, drie maanden op het oorlogspan. We haren zingen mooie tijden. Maar het kwam niet van de grond. We lullen over vroeger, maar we zwijgen over later. Geheimen hou je voor je, die gaan zelden in het rond. Alleen dat dus is echt goed, als je het echt niet meer kan houden. Dan vertel je het je vrienden en dan zit het altijd snor. Want je laat elkaar niet vallen, je bent één door dik en dun. Maandagavond op de Nieuwmarkt in Café, vooral duur. Stormvogels tegen sluitingstijd. Een wereld zonder naam. No Kees Prins, Paul de Munnik en JP, de tekst. tekst met uh, het liedje Stormvogel. Orgaandonatie, daar hebben we het over. Heeft u wel eens te maken gehad met orgaandonatie? De heer Zijlstra, goedenacht. Ja, goedenacht. Ja, orgaandonatie, uh, ja, ik heb ermee er uh, te maken gehad. In uh, verband met mijn zoon, die in 2000. Uh, van school kwam en bij, vlakbij Amersfoort uh, de weg overstak en daarbij gegrepen is door een auto mm -hmm. is uh, direct in coma geraakt naar het UMC uh, vervoerd en daar aan het eind van de nacht uh, is nou ja, overleden uh, ja, voor ons was die, was die al lang uh, overleden maar goed, de doodsoorzaak moest, uh, dood moest vastgesteld worden en door proeven is dat gebeurd en toen kwam de vraag: wil jij of mag hij donor zijn? Hoe oud was uw zoon toen? Die was 13. Ja. 13. En mijn vrouw en ik, mijn vrouw die had toen al non-Hodgkin en is in 2005 overleden. Ondanks twee stamceltransplantaties, ook van een donor. Ja. Maar goed, doet er even toe, terug naar mijn zoon. Um, wij hebben dus het er al uitgebreid over gehad, van, over donzor zijn enzovoort, en bestond op het standpunt, ja, dat is goed, maar niet de ogen. De, de ogen geven toegang tot de ziel en die moet die, die, moet die blijven houden. Ja. Maar daar waren ze in het ziekenhuis best heel blij mee, natuurlijk, dat we zeiden van ja, dat is prima, dat mag. Maar wat ze niet vertelden, en dat heeft ons best heel uh, geschokt is dat het vreselijk lang duurt... voordat je je lieve zoon mee naar huis mag nemen. Ja. Want hoe lang duurde dat? Dat heeft, dat heeft zeker bijna wel vier uur geduurd. Ja. En dat die onderzocht moest worden. En uh, er kwam ook uh, bijna niemand vertellen... van het is zover of het is zover. Je zit maar te wachten en te wachten en te wachten. En zeker mijn vrouw was een enorme... Uh, Lieve vrouw die alles voor de kinderen over had. Ik ook. Maar goed. Zij wellicht nog meer. Ja. Dat we uh, wilden ermee in huis nemen. En dat kan dus niet. Uiteindelijk bleek dat er in zijn lichaam alles kapot was. Wat je maar bedenken kon. Uh, alle organen die waren uh, geïnfecteerd met uh, facialien enzovoort. Ach jeetje. Dat, uh, ja, er was gewoon niets meer bruikbaar. Oh jeetje. Ja. Maar goed, het, het, het, het ging net dus om het feit dat het Iets meer duidelijkheid gegeven mag worden, vind ik. Ja, uh, maar het doneren is het daarmee ook mislukt? Uh, doneren is uh, volledig mislukt. Ja, ze konden niets gebruiken. Oh, niets. vreselijk, ja. Ja, want dat is natuurlijk op zich uh, heel triest. Ja, een drama, maar... een drama na een vreselijk drama, ja. Ja. Maar, maar het, betekent het, het feit dat het zo lang duurde, is daarmee dan ook wel verklaard misschien? Omdat ze toch nog gekeken hebben of er misschien toch nog iets bruikbaar zou zijn. Ja, dat, dat is. Dat is mogelijk, maar ik, ik denk dat ze wel, uh, wel toch van tevoren moeten kunnen zeggen van... meneer mevrouw, houdt u er rekening mee dat het een aantal uren kan duren? Ja, dat is in ieder geval niet al gecompliceerd. Daar kan je het een beetje op, op instellen, maar wij hadden helemaal totaal geen enkele informatie. Ja, en, en vooral en dat vindt u erg. Maar, kijk, ik heb alle lof voor het, voor het UMC. We zijn er enorm goed behandeld, ook tijdens de... De behandeling van mijn vrouw en, de, en die, die stamceltransplantaties. Dat is buiten kijf dus Allemaal of voor maar dat stukje, dat miste ik. Ja dat, ja, dat kan ik me iets bij voorstellen. Goed, nou ja, wat, wat, een, wat, een, wat een vreselijke samenloop van twee omstandigheden, zeg. Vijf jaar na elkaar. Ja, dat is, uh, ja het, is, het is even niet niks gezegd ja, Er is nog veel meer gebeurd. Maar goed, daar ga ik u niet mee vermoeien. Nee. Dat uh, heeft mis met het onderwerp te maken vanavond. Meer zelfs. Dat, dat was mijn verhaal even. Dank dat u het uh, wilde vertellen. Oké, okay, klaar dan. En alle goeds, Dank u wel. Dag. Prima. Ja, Dag. Mevrouw de Vries, goede nacht. Ja. ja, goedenavond. Um, um, ik wou even zeggen dat ik een, uh, een nier ga doneren. Vrijwillig, anoniem een nier doneren. Oké. Okay. En waarom gaat u dat doen? Nou, het leek me een goed idee. Ja. Ja, nou ja, goed. Er zijn mensen die er enorm uh, bij gebaat zijn, mag ik van harte hopen. Dat lijkt mij wel, ja. Ja, nou, dus ik dacht op een dag. Laat ik dat eens doen. Was er een aanleiding voor waarom u dat dacht? Nee, nou ja, de aanleiding is ver weg bij de, de grote donos van BNN. En um, uh, ja, bij het zien van de beelden van mensen in dialysis... die daar zulke eindeloze uren aan die apparatuur ligt. Um, Dacht ik, ja, als ik, dan, als ik nou eens iets kan doen, dan kan ik dat doen. Kijk, er zijn natuurlijk meer mensen die uh, uh, eindeloos ziek zijn en chronisch ziek zijn, maar daar kan ik niks aan doen. Maar hier kan ik dan misschien iets aan doen. Ja. Hoe, hoe oud bent u als ik vraag? Ik mag? ben um, 70 en um, ik ben dus gezond gebleken, want ik, ik ben al een paar maanden geleden met, het, met alle onderzoeken begonnen. Mm -hmm. Maar ik, euh, ik moet nog werken. Ik, wer ik werk nog tot, uh, tot eind augustus. En nou, daarna, mag ik van harte hopen, zal het plaatsvinden. Ja, ik, ik vind het ontzettend mooi. Maar ik, ik, ik, euh, ja, het, het, het, het gebeurt zo weinig dat ik We eigenlijk verbaasd ben. Ja, of, ja. Sorry, of ik niks meer heb? Nee, ja... Oh, nee, nee, nee, ik vind het prachtig. Maar ik maar. Nee, maar ik, ik, ik, zou, ik, zou ik zou veel te bang zijn dat dat... Uh, ja, ja daar ben ik zo benieuwd naar. Bang zijn voor wat? Nou ja, je, je houdt er nog maar één over. En als, er, als je lichaam met één uh, af zou kunnen... dan had je er wel één gehad bij je geboorte, denk ik dan. Nou, kom, in blinde darm hebben we het toch ook allemaal lang, allang niet meer. Die hebben we ook allemaal gekregen, die blinde darm. Nou, die zitten bij mij nog in, hoor. Oh nee, ik heb hem al lang geleden. Maar inderdaad, de generatie boven mij is die bijna zonder eruit gehaald, geloof ik. Ja. ja. Nee, maar um, uh, ja, nou ja, goed. Maar, de, de, maar uh, technisch zijn ze zoveel duvelt ver op het ogenblik van, uh, met, met dat soort dingen. Dat ik. Uh, ik zie er ook niet zo erg tegenop. Misschien valt het me bitter tegen. Dat kan natuurlijk ook best. Maar, maar speelt um, voor uw gevoel uw leeftijd ook nog een rol? Of een, ik, Nu kan het nog en uh, laat maar doen. Nou ja, precies. Maar ik bedoel, ik ben weduwe. Laat ik dat ook even zeggen. Dat scheelt natuurlijk ook wel. Als er iets met me gebeurt, laat ik niet iemand snikkend achter. En ik heb uh, uh, goede kinderen en die zijn allemaal uh, uh, uh, prima onder de pannen. En iedereen die, kan die zullen wel verder. snikken, neem ik aan. He? Die zullen wel snikken, neem ik aan. Nee, helemaal niet. helemaal niet. Als u er niet meer bent? Oh, als ik er niet meer ben, ja. Dat, oh. dat, dat, anders. <laughs> ik Daar gaan we niet van uit. Nee. nee, nee. Ik, me, uh, ik doe er een beetje lacherig over, maar dat is, zo bedoel ik het helemaal niet, hoor. Ik bedoel, ik, ik vind het... Uh, maar ik vind ook... Um, ja, ook dat nobele, dat zie ik niet zo, hoor. Nou, ik wel. Nee, ik, uh, ik denk gewoon, nou ja, goed, doe dat dan. Ja, nou ja, ja, doe dat dan. Ik, nee, ik, ik, ik wil het niemand opdringen. Nee, maar dan. Ik, nee, nee, ik... nee ik Houd lekker bij uzelf. Ik vind het heel knap dat u het doet. Ja, ik vind er niet zoveel knap aan, eerlijk gezegd. Nee, ja. als, ik nou, als ik nou 45 was of zo... en ik had een gezin met kinderen om me heen... dan zou ik er misschien wel anders over denken. Ja. Maar ik ben in de laatste fase van mijn leven... mogen we toch rustig stellen. En dan denk ik... oh dat was het verkeerde knopje en... Niet bij ons, want iedereen kijkt me heel verbaasd aan. Nou ja, goed, kan gebeuren. En toen was mevrouw de Vries opeens weg. U kan ons bellen op 0800-1121. 0800-1121. Ik wil gaan praten over, over orgaandonatie. Heeft u daarmee te maken gehad? En zo ja, hoe ging dat dan toevallig? En laten we nou een plaatje gaan draaien... waarin de tekst gaat... After I died and the makeup I had dried... I went back to my place. Dat gaat over de tijd na de dood. De afterlife heette dit liedje en het is gemaakt door een man die beroemd werd als helft van het duo, maar daarna een hele lange solo carrière begon. Possum.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 And then you eat in the night You got to fill out a phone first And then you eat in the night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 Hans Dwaard, Goedenacht. Goedenavond. Um, ik uh, heb ook met dit onderwerp uh, te maken gehad. In 93 heb ik een uh, zoontje of ik, wij aan cardiomyopathie, een, een vergroting van de hartspier. Mm -hmm. En toen werd uh, ons direct eigenlijk al de vraag gesteld van uh, de orgaandonatie. En in dat hele emotionele moment uh, heb ik nee gezegd, of hebben wij nee gezegd. En in 2002 heb ik een, de oudste zoon van 12 jaar aan dezelfde hartziekte, cardiomyopathie, verloren... Die is via het AMC in Amsterdam naar het uh, Leids Universitair Medisch Centrum gebracht. Ja. En daar uh, was het wachten op een, op, een, op een ruilhart. En dat heeft uh, een hele tijd uh, geduurd, een week of, of drie bijna. En dan opeens besef je: uh, verdikken we de, is helemaal, de situatie, is nu helemaal de situatie helemaal omgedraaid. Nu. Zijn wij degene die een, een, op onze knieën smeken om, om, om een beschikbaar hart? En dat kwam uiteindelijk. Uh, het mocht niet zo zijn dat, het, uh, dat de operatie geslaagd is. Hij is uh, op de operatietafel ook inderdaad gestorven. Okay. En uh, ja, maar achteraf dan, dan besef je heel, heel duidelijk van hoe belangrijk het is dat mensen uh, ook zelfs in dat emotionele moment. Uh, uh, ...toch beslissen om het te doen. Ja. Kun, kun je, uh, kun je uh, terughalen waarom uh, in het geval van jullie elf maanden oude zoontje ja. uh, jullie nee gezegd hebben? Ik denk dat dat argument al, al eerder, even eerder uh, aan de orde is gekomen. Uh, mijn zoon ging in en uit het ziekenhuis. Uh, de, op een gegeven moment was die diagnose cardiomyopathie... ...waar in eerste instantie niks van afwist, was gesteld... Uh, het was erin en eruit. Het kind uh, was duidelijk aan, aan het lijden. En op dat moment uh, denk je, en nu is het even genoeg en we willen hem zoals hij nu is. Want ik was er echt bij dat op een gegeven moment de lange piep klonk en dat uh, uh, de, de, de apparaten stilstonden. Mm. En op dat moment wil je eventjes eigenlijk, en nu helemaal niemand meer uh, mag er meer aankomen, bij wijze van spreken. Niemand mag meer met mijn kind nu bezig zijn. En ik denk dat dat emotionele moment, en dat is waarschijnlijk heel begrijpelijk, dat dat dus de doorslag heeft gegeven. Ja, ja goedemorgen. Wat, wat, ja, dat lijkt me echt, echt zo verschrikkelijk. En, en vervolgens, jaren later, um, de omgekeerde situatie. Ja, uh, toen ja. kwam het donaghart wel. En, en waarom is het misgegaan uiteindelijk nog op de operatietafel? Uh, hij heeft in, in augustus 2002 tot 2 september uh, 2002 heeft hij dus heel lang. Um, in de, op de kinderen in tense verkeer van het LUMC gelegen. En waarschijnlijk is het toch uh, misgegaan dat, uh, dat. hij toch wat bloed. wat, wat, uh, wat stofeltjes in de bloedbaan uh, ronddraaiden. en die waarschijnlijk toch veroorzaakt hebben dat het in de hersenen is gekomen. of in de longen. Waardoor. Uh, ja, waardoor de, de situatie. het uh, dus nou ja, heel slecht werd. En uiteindelijk is hij dus. Na een urenlange operatie dus uh, gestorven. Ja. En uh, ik ben blij dat ik nooit heb geweten... dat hij eigenlijk dezelfde waarschijnlijk erfelijke ziekte... of althans, dat zou het kunnen zijn, had als zijn broertje. Waardoor hem toch uh, ja, twaalf onbekommerde jaren zijn gegeven. Maar nogmaals, ook in zo'n emotioneel moment... is het zo belangrijk dat mensen toch zeggen... ja... En ook al zou het zijn dat je, pas tot je drie, vier uur moet wachten, toch doen. Hmm. Okay. Het, het, het heeft uw kijk in ieder geval op donarcodecine ja. en, en donor. Uh, uh, het, het afstaan van organen, heeft het in ieder geval wel drastisch veranderd? Uw blik? Absoluut, ja. ja zeker, ja. Goed, ja. hartelijk dank voor. W waren dit trouwens uw enige kinderen? Ja, dat zijn mijn enige twee kinderen. Twee jongetjes, ja, twee zoons. Melle oh. en Jon. Goed, nou. Ja, mijn helemaal. Dank, dank voor het uh, gesprek ja, ja, hoor. en een prettige aanslag. Dank u wel. flex. Dag. Gree, nacht. Ja, goedenacht. Um, ik, uh, ik zei net al tegen degene die de telefoon aannam... ik zou een warm pleidooi willen houden voor iedereen die zich het niet bewust is... hoe hard of, don of uh, donatie nodig is. Ja. Er is een nier van mij naar mijn dochter gegaan... Ik heb de ellende meegemaakt voordat... Uh, nou, ze had dus twee gewone nieren. Ze kreeg een tumor die bijna nooit voorkomt in de nier. Eén moest eruit, in de andere kreeg ze trombose... en die is de naderhand ook uitgehaald. En uh, uh, ik heb de ellende dus meegemaakt van een doodziek kind... waar je nou alles voor over zou hebben. Uh, en ik ben zelf op een gegeven moment dus uh, donor geworden... en er is nier van mij naar haar gegaan... En daar leeft zij nu al bijna twaalf jaar op een hele goede manier mee. Nou, iedereen die het van dichtbij meegemaakt heeft... die zal weten van uh, hoe hard of het nodig is en hoe verdrietig of het is... dat er nog zo weinig uh, mensen hun ziel getekend hebben. Hoe lang, hoe lang gaat de nier mee? Kan die in principe, als die goed getransplanteerd wordt en het lichaam accepteert die nier... kan die dan een leven lang meegaan? zover ik weet, niet een leven lang, maar ik hou me iedere keer vast dat de techniek steeds verder vooruit gaat, want ik moet er niet aan denken dat het lieve kind weer, of het is geen kind meer ondertussen, dat ze weer in die ellende van, van dat dialyse toestand terecht komt, want dialyse is een mooie noodoplossing, maar het is wel een noodoplossing. Ja, ook, ook behoorlijk ingrijpend om het al. Precies. Precies, en ik bedoel dat is, uh, ze houden je in leven, maar of je echt kwaliteit van leven hebt, dat betwijfel ik, want de dag, je zit er een, drie dagen in de week en de andere dag, andere dag heb je nodig om weer bij te komen. Dan blijft er één dag over dat je een beetje... En geen nieren hebben betekent ook niet drinken. Hè? Dat ja. is maar heel weinig vocht op een dag in mogen. En dus ook als het warm is heb je wel dorst, maar drinken mag dus niet. Ja. Nou, het was in ieder geval een, een pleidooi uit het hart, zullen we maar ja. zeggen. Voor ja. Een, ja, ik heb het ook met liefde gedaan. Ja. Voor do donatie. En ik hoop dat heel veel mensen, al zijn het er maar een paar die door over een streep komen... dan is het uh, het moeite van bellen waard geweest. Goed. Dank ja. voor dit uh, pleidooi, G. Oké, okay, graag gedaan. En een prettige nachtoffel. Dankjewel. Graag. We gaan de muziek draaien van uh, Sarah McLaughlin. Illusions of Bliss heet uh, dit liedje. Here I go again Back into your Over orgaandonatie. Het uh, is geen makkelijk uh, onderwerp. Het grijpt vaak diep in, uh, dat heb je in de verhalen kunnen horen. Uh, in dit uur van uh, Casa Luna. Peter, goedenacht. Goedenacht. Uh, ja, ik, ik, ik woon in België. En uh, het grote voordeel, vind ik althans. het is hier zo geregeld dat men automatisch donor is. tenzij dat men. Uh, op voorhand uh, zegt dat men dat niet wil. Want... Ja, het omgekeerde systeem als in Nederland. Ja, en ik ben blij dat die zo geregeld is, want ik denk, moest het zo zijn zoals in Nederland, was het er bij mij nog altijd niet van gekomen. En dan, eigenlijk, ik vind dat je dat principeel moet doen. Uh, maar ik denk dat dat emotioneel zo eng is dat je moet gaan, uh, uh, ja, een quotasier gaan invullen dat, wat, dat je organen afstaat na je dood, of in geval dan overlijden, dan plots overlijden, dan die dingen meer. Ja. En. Ik weet niet waarom, dat, men, want dat is eventjes geopperd in Nederland, enkele jaren terug. En dat wilde men niet en ik begrijp eigenlijk niet waarom, want ik, vind, ik persoonlijk vind het een beter systeem. Ja, het is, het is een hele wonderlijke discussie geweest. Er, er is meerdere malen is het advies gekomen om dat te doen. Er zijn ook meerdere pogingen gedaan om dat te doen. En uiteindelijk is het dan toch een Kamermeerderheid die dat geen goed idee vindt, of kabinetten die ervoor zijn gaan liggen. Ik ben blij dat het in België zo geregeld is. Hoor. Ja, ja het, is, het is waarschijnlijk ook een effectiever systeem uh, op deze manier. Ja, ik denk dat er ook meer leven door gered worden. Uh, of ja. kunnen worden. Het zou zomaar kunnen. Dank voor het bellen, Peter. Ja, graag gedaan. En een prettige nacht. Prettige nacht. Charles, je Hey, nacht. Uh, ja, ik heb hetzelfde uh, probleem. Ja. Dus ik heb zo straks een verhaal gehoord van iemand die was. Uh, die, die, die, die... Dat hij zo lang moest wachten en daardoor heeft gezegd: van ja, liever niet. En dat heb ik zes jaar geleden zelf meegemaakt met mijn vrouw. Hoe ik oud was, was jouw vrouw? 45. Goeie dag, zeg. En dan uh, werd op een gegeven moment, zaterdag is het ziekenhuis ingegaan, gegaan, ze hebben gevochten, met een hele week gedaan. En toen de zaterdag erop is, er toen werd ons verteld: van nou, het, is, ja, het kan niet meer, het gaat niet meer. Had ik zelf ook in de gaten, ik zei zelf ook. Ja, dit gaat het niet meer horen. Waaraan, toen, waaraan is je verleden. Eh, hersenbloeding. Ja, En eh, dan komt er een arts bij van nou, dan is het zover dat dus ja, zeg maar, de is getrokken wordt en dan van, ja, donorproduciel. Dus nou, wij hadden, er is geen donorproduciel, wij waren positief als om, om ja, als donor te zijn, zeg maar. Ik wilde ja, het in te leveren, zeg maar. Wat jullie betreft, en... wacht even, wat, uh, zij had geen donorcodicyl zelf getekend, maar wat jullie ik... betreft was het goed? Maar wat, ons, nee, wat ons betreft, nee, wij vader hadden allemaal het, ooit anders beslist van jongens, dit gaan wij ook doen. Ja. En ik had zelf had ik wel een donorcodicyl in mijn zaak, en ik wist dat mijn vrouw er ook positief tegenover stond. En, maar dan je, wordt je verteld door een arts, van, jongens, dit gaat, zo, gaat allemaal zo en dan gaat op die manier en dat gaat lang duren, et cetera. En het kan zelfs zo wezen. Je kunt eerst nog naar huis te komen gaan. En je kunt in de loop van de dag terugkomen, enzovoort. Dus dat verhaal van die man straks van, het duurt heel lang, dat is ons ook overkomen. En hm. het, toen heb ik gezegd, met, uh, met mijn vier kinderen, van, dan maar niet. Oké. Okay. Ja, dat is een beslissing geweest, die heb ik toen genomen. En daar ja, heb ik eigenlijk een beetje, nou een beetje, daar heb ik gewoon spijt van. Achteraf. Ja. En dat kan ik nu, ja, dat is nu zes jaar geleden, kan ik ook zeggen, ik heb er gewoon spijt van klaar. Dit had ik niet moeten doen, kan ik niet terugdraaien. Ik heb wel voor mezelf bedacht, van jongens, ik moet een, uh, voor mezelf ga ik het anders doen. Ik hoop dat mijn kinderen het ook doen. Maar ik, ik, ik, ik vind het ook, ook, ook bijna klinken, maar misschien is dat niet zo... maar bijna klinken alsof die artsen het eh, jullie bewust of onbewust uit je hoofd gepraat hebben. Uh, ja. Ja. En ja, dat zal hij niet bewust gedaan hebben. Maar hij heeft ons wel uitgelegd hoe het gaat. Hoe het precies gaat. En toen hebben wij gezegd, en toen had ik gezegd van... Ja, nee. Nee, doen we niet. Want we wouden haar dan toch ja, dat besparen. En in principe bezwaar je haar, heb ik dat er niet haar bespaard. In principe heb ik dat al zelf bespaard. Ja, met die verstande dat je nu dacht, goh, dat had mensenlevens kunnen redden. Bijvoorbeeld. Alleen al de, de, de, het gevoel dat je het beter had kunnen doen. Ja, ja. En dat is wel, uh, ja... Daar heb, ik, daar heb ik spijt van, zeg maar. Ja, heb jij, uh, jij, je had zelf al een donorcodecil, uh, jouw kinderen uh, ja. die zijn hoe oud? Um, de jongste is 23, de oudste is 31. En die hebben beide ook een donor Ehm, uh, nee, ik heb er vier. Uh, vier kinderen. En die hebben, nou, nou weet ik niet meer of ze hem nou allemaal nog hebben. Want dat is toen, ja, door die hartstikke. Ja, ik wil die hartstikke niet, niet, niet uh, de schuld van geven. Maar ik bedoel, dat is toen dat is eigenlijk allemaal... Yeah, alles acht. negatief geworden, zeg maar. Ja, een beetje op achterstand gezet. Nou, ja. goed. Ik, ik uh, dank voor dit verhaal. En, uh, uh, en uh, nou, voorzichtig rijden nog, want volgens mij zit je op de weg. Ja, dat, ja ik zit het graag. Oké, goed. Dank voor nee, bellen. Daag. Dank je Oké, okay, dag. We zijn aan het einde gekomen van uh, twee uur Caseloenen. Ik spreek het antwoordapparaat nog even in voor morgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Helco, nacht, Frank hier. Je hebt de veelgevraagde lichtontwerper Uri Rappaport te gast. Waar ik nou benieuwd naar ben, wat was zijn allereerste ken kennismaking met het theater? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Dag. We zijn... Aan het einde gekomen van deze uitzending... zometeen kan je op Radio 1 luisteren naar Nog Steeds Wakker Nederland. Dank voor het luisteren, hele prettige nacht. En wat de NCV betreft graag tot morgenmiddag.